Change for court.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 see you when I get there.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 you MUZIEK but Want. This is the life, live, best, best thuis zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Koordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij. Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen alle deelnemers aan de Postcode Loterij hartelijk dank. Meer informatie op veiligthuisinzuid-Soedan.nl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 Jij bent de kerst, ik de bonbon Jij bent de ruts, ik de coco Ik ben het zakje, jij de thee ik ben de, kaars, jij de ik ben de kaas, jij de soufflé Ik ben de keizer, jij de sneeuw Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin We staan samen sterk. We staan samen, staan samen ster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 Ik weet niet nodig. Daarom niet. Dat nou, is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Oh ja, Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een trukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister. Begin. Ik vind romantiek mensen, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt nou makkelijk. Wij zijn geen oude. En de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan gewoon. Voor en een fries. Dat kost weer mijn handen geld. Jij bent de schrikdraad. waarop Ik fiets. Ik, ik ben de Hierop. kip. Jij bent nou de staan Ik ben de pauw, jij bent he. de pil. Gewoon Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ik dat soort dingen Jij bent Berdienst ja, en no, ik ben een viool een. Ik ben de steen, jij bent de nier. Snor. Jij bent Amstel, ik ja. ben bier. je de klappen zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier. Er leek me een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 to live. Let er zitten van zon, zee, Zandvoort en zuid